Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Soumaya Sala mag geen lid meer zijn van de VVD. Zij is een omstreden adviseur. Ze zou 100.000 euro hebben ontfutseld van oud-VVD-leider Frits Bolkestein. Zelf zegt ze dat ze dat geld kreeg om onder andere haar huur van te betalen... terwijl ze bezig was met een wetenschappelijke promotie. De familie Bolkestein is not amused... want in die tijd was Frits al hoog bejaard en bovendien erg ziek... Sala zorgt al jaren voor gerommel bij de VVD. Ze was ooit lid van de terroristische Hofstadgroep en daar voelden veel politici zich nooit echt lekker bij. Ook de VVD zelf niet, vertelt verslaggever Ewout Kiviet. De voorzitter laat wel weten dat de partij gaat kijken of de statuten niet kunnen worden aangepast. Uh, en daarin geregeld kan worden dat in ieder geval veroordeelden voor terroristische of sedemisdrijven nooit meer lid van de partij kunnen worden. Want uh, ja, de VVD wil dit niet nog een keer meemaken, want ze hebben hier nou, behoorlijk veel last van gehad uh, de afgelopen jaren. Een crash tussen twee vrachtwagens in Canada heeft voor een enorme vuurwerkshow op de snelweg gezorgd. Een van de twee vrachtwagens vervoerde een grote lading vuurwerk en die vloog in brand. De knallen, fluiten en knetters gingen uiteindelijk een uur door. Eén chauffeur is licht gewond geraakt, maar is inmiddels weer helemaal oké. Okay. De spelers en staf van NEC komen zo bij elkaar om met elkaar te praten... over wat er gisteren gebeurde aan het einde van hun wedstrijd tegen AZ... Spits Bas Dost zakte toen in elkaar en moest op het veld worden behandeld. Hij is nog in het ziekenhuis, maar het gaat nu goed met hem, zegt hij. Het was wel echt eng, zeggen deze supporters. Ik schrok eigenlijk echt heel erg. Ik dacht eigenlijk gelijk aan Noeri en die situatie. En toen zaten we eigenlijk best wel met een brok in ons keel gelijk. Het was een beetje een soort gespannen sfeer of zo, denk ik. En toen kwam er uiteindelijk een signaal, hè? Ja, het was echt zo opgelucht. En zijn hand ging omhoog. Nou, Je had onze gezichten moeten zien. Het was echt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 Nick, Ma Zandvoort op deze zaterdag de 28 e We werden even wakker geschud door de tonen van de Rolling Stones van het groen nieuwe album Hackney Diamonds, uh, Mess It Up. Uitgezocht door onze technicus van dienst, uh, Jelmer Koper. Goedemorgen Jelmer.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 Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Ja, we gaan praten over de Tocht, um, Een groot wandelevenement of jogging of hardloop evenement, kun je het ook noemen natuurlijk. Um, dat die um, dat, dat gaat starten en uh, finishen in Zandvoort bij Tijna Dat klopt hè? Ja, klopt op, helemaal. Op 4 um, november. Het is niet de eerste keer dat uh, die toch wordt georganiseerd? Nee, nee, we zijn ermee be begonnen in uh, 2017. Ja. Um, toen hebben we het een paar jaar gedaan. En, maar goed, uh, hè, door corona en. Uh, ja, is nou het ja, ook. Ja. Geen bekend, is het eigenlijk gestopt? Um, ja, dus wij hebben het dit jaar weer uh, opnieuw opgepakt. Oh, wat uh, goed. Ja, ja. Want eerder begon het ook geloof ik in Bloemendaal een keer hè? Is het, uh, begonnen? Ja, de route is inderdaad een beetje aangepast. Ja. Uh, de mensen lopen nu echt daadwerkelijk ook elf stranden. Uh -huh. uh, dus ook niet in een rondje. Hoe uh, oh, was dat voor, het voor iedereen... was het de eerste keer wel het geval? In een rondje lopen? Uh -huh.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 Dat, ja. is, dat is vroeg ja. ja. Dat is zeker vroeg ja, maar ja goed dit zijn de bikels hè. Ja nee dit die, is absoluut de feit. Uh, Gaan alle elf lopen? Ja, absoluut ja. Ja en, uh, ja, en ja. dan kun je tien en twintig doen en uh, ja de tien is, geloof ik uit Noordwijk dacht ik uh, in, in die buurt hè en uh, twintig vanuit Katwijk zo'n beetje. Klopt. Uh, ja, ja het is het is toch een behoorlijke eindstiefel hè.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 Ja. En dan kunnen ze ook nog sponsorinkomsten uh, uh, genereren, hè? Klopt, ja. Dat is echt wel uh, hè, ook de reden dat we het organiseren. Naast dat we natuurlijk iedereen ook la willen laten zien van hoe belangrijk ook wandelen is en bewegen ja. voor je hart. Um, maar daarnaast is er natuurlijk ook heel veel geld nodig voor onderzoek. Um, ja. hè, want hart- en vaatziekten ja, is nog steeds doodsoorzaak nummer 2 in Nederland. Ja.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 Dat is enorm. Ja, gaan. lijkt, ja. Mij, lijkt ja. mij ook. Maar uh, kunnen mensen zich ook nog inschrijven zeg maar, op de plaats waar de, die start is? Of, of is, is, je moet zeg maar, via uh, Tijn aangesloten dat doen of niet? Uh, dat dat ja, vroeg ik me ja, af. Nou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 Ja. ja, dus dat, ja, dat is uh, perfect natuurlijk. Je kan ook met de auto komen naar Zandvoort. Hè? Uh, het liefst niet. Het liefst met de fiets of, of lopend, zeg maar. Maar je kan ook parkeren op b Zuid heb ik gelezen, voor 6 euro voor de hele dag. Klopt. Ja, ja dat, dat is, ik... is vanaf 1 november gaat dat in. Dus vanaf 1 november oh ja, dag, natuurlijk. ja Nou, ja. ja. ja. ja, Dat is wel redelijk te doen, hè? 6 euro. Want dat is, ze, is redelijk te doen. Ze zeggen ja. dat het Stanford zo enorm duur is met parkeren. Maar 6 euro per dag uh, is niet echt veel. Um, Oké, okay, ambassadeur is Barbara de Loren van Nederland in Beweging.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 Uh, ...in rusten blijft. Ja, ja. Ja. Dus dat, uh, dat is allemaal rekening mee gehouden. Ja, dat lijkt me Al wel. Rekening, ja. uh, uh, doe de Hartstichting nou ook die, die uh, surftocht? Uh, uh, die grote surftocht? Ja, ja, he, die, die, die ja. de Hartstichting ook. Daar wordt, ja, nou, daar, dat... daar wordt enorm veel geld mee opgehaald. He. Ja, dat is echt fantastisch. Uh, dat is eigenlijk een soort uh, ja, in, in actie voor, ik dacht... Ja. Uh,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 Uh, dat heeft natuurlijk ook met ons registratieprocedure te maken. Uh, hè, dus ik zou zeggen, nou ja, schrijf je in. Als er vragen zijn, stuur even een mailtje naar info.11strandentocht.nl 11, 11 is het deze... 1, -1 hè? gewoon 11 strandentocht. 11, ja. Ja. gewoon als 11, ja. Een ja. ja. cijfer, 11 uh. strandentocht.nl Dus zullen, zo kunnen ze zich inschrijven?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 Ja, voor 12 graden zag ik en een beetje motregen. Dus nou, ik zeg: ideaal om die Alice te gaan lopen. Ideaal, absoluut, ja. Nou, hartstikke bedankt, uh, Floor. En ik wens je heel veel succes nog verder met de verdere voorbereiding. Dankjewel. je Dag. Dag. Toward the railway, lines. and I've heard the sound from my cousin's bed, the hiss of the train at the railway. Josephine Tree, en, uh, ja, een band waar ik eigenlijk nog nooit van gehoord had en uh, Jelmer tot kort ook niet, maar die werd er uh, op geattendeerd, Trains heet het nummer, heerlijk nummer, maar een band die al eind jaren tachtig bestond. En, uh...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 Want je ziet jezelf natuurlijk elk weekend naar de verdommenis gaan. En dan neem je ecstasy, om ja. lekker op de been te blijven. Dan komt na de XTC, komt een, een dip naar beneden. Uh -huh. En hoe ging ik dat bestrijden? Met cocaïne. Ja. Weet je, dus ik bedoel, dat maakt het alleen maar, erger, ja. Ja. maar ik dacht. Ik, ik wist bij god niet dat ik verslaafd was. Meen je dat nou? Nee, dat meen ik hè. Maar zijn, waren er mensen in je omgeving die dat zeiden van, Nee, want ik ben Kismik, natuurlijk. ben uh, het niet maar... Nee, want je bent natuurlijk ook. Voor lange tijd, hè, het is heel erg uit de hand loopt. En je hebt natuurlijk verschillende gradaties. Hè? Ja, natuurlijk. Mensen me wel... die heel erg verslaafd zijn, die... Ja. maar die ook verslaafd zijn. Maar het moet wel allebei worden aangepakt. Ja. Ja. Omdat het namelijk een progressieve, ongeneeslijke, dodelijke ziekte is. Ja, uiteindelijk wel, natuurlijk. Ja. Nee, niet uiteindelijk, dat is het. Nou, iedereen gaat dood, natuurlijk. Maar... Nee, dat snap ik. Maar ik, laat, laat ik het zo zeggen: je wordt niet vrolijk oud.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 Maar als je op de trottoir uh, klappen maakt met je, met je benen... Ja, dan ja. komen blessures. Ja, en zeker als je zoals ik... Uh, uh, uh, uh, uh, ze uh, zeg maar... Hoe oud word ik? 67. Uh -huh. Weet je, dan, dan is slijtage natuurlijk aan de orde. Uiteraard. Ja. Maar ik merk dat ik soepel ben. Vorige week daar moest ik zelf heel erg op lachen eigenlijk. Toen ging ik met de bus. Ik had geen zin in de auto. Ik uh -huh. wilde met de bus naar, het, uh, naar ons, ons stationnetje. Ja, ja. En... Um, ik, het, is, het is ongelooflijk. Maar die bus die komt eraan. Veel vroeger dan bedoeld. Yeah. En ik trek een sprintje. Nou, ik... ik, ik, kapot. ik nee, kapot. <laughs> nee, eigenlijk een soort superman. Die van zichzelf ontdekt ja, dat hij superkracht ja, ja. heeft. Ja, ja. Ik was totaal niet bek af.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 En zeker in popmuziek, hè, want uh -huh. toen ik in 1976 voor de Hitcom begon te werken. Toen. Uh, ja. Was dat heel normaal? Toen, nee, nee, het was niet normaal. Maar ik bedoel te zeggen, er, er waren zoveel sterren die ik geïnterviewd heb in vijf jaar tijd uh -huh. daar. Echt bizar. Ja. Michael Jackson, Prince, uh, John Travolta, Arnold Schwarzenegger. Ja. Debbie Harry van Blondie, uh -huh. uh, Bill Wyman van de Rolling Stones. Je kan ze gek niet bedenken ja. of ik heb, uh, heb ze geïnterviewd. Maar dan merk je wel dat daar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 Dat heet een dysfunctionele familie. Mm -hmm. En dysfunctionele families... ongeveer, maar ik denk... 80% uit dysfunctionele families... zijn verslavingsgevoelig. Ja, ja. Jij, omdat ze, jij omdat, kwam omdat, uit een artistieke familie? Nee, hè? Je, ik kom uit een artistieke familie. Mijn vader was ja, uh, Hans Boskamp, uh, Voetballer en uh, acteur. En goed. Nou, dat is niet allemaal waar. Maar hij, ik bedoel, hij had in elk stadje anders. ander dus Gebruikte hij ook drugs of niet? Nou, ik zal je wat zeggen...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 Maar als ik een snuifje cocaïne nam... dan, ga ja, ik een stuk beter ben. Ja. Ja, Tijdelijk ja. hè? Ja. Want dan wil je weer. Nee, dat is, dat is zo, ja. Dan denk je ja. van nou kan nog iets. Maar uh, dus, uh, dus, dus er waren een paar dingen. En dan word je mm -hmm. ook nog, dan raak je gek op dansmuziek. Ja. Elektronische dansmuziek heeft gewoon een pak gesloten met mm -hmm. exercitie zeg maar. Ja.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 Want... Ik heb een aantal maanden geleden heb ik een lezing gegeven, een opdracht van, van de gemeente. Uh -huh. Aan uh, mensen van de scholen, directeurs, scholen, politie, belanghebbenden. En ik heb daar een lezing gegeven, of een lezing, een, een stek, een tekst gedaan over wat verslaving is.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 Die jeugd die hangt en die zit in hun hoofd. Hmm. En als je in je hoofd zit, dan brengt je hoofd je nooit hmm. daar waar je wil zijn. Ja. Het gaat altijd de negatieve kant op. Ja, want als we het over zandvoort hebben, uh, ja. die GGD-cijfers die uh, een een jaar geleden naar ja. buiten kwamen, ja. die waren verontrustend. Hè? Zwaar, Veel ja. alcoholgebruik, ja. drugsgebruik. Ja.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 Dan verandert er geen reet. Nee, zo is het. Dat ja. is wat het is. Nou goed, uh, Mick, uh, we gaan er een eind aan brengen. We kunnen uh, een blijven zitten. Ja, begrijp We kunnen misschien ooit eens een keer een programma maken met een uur lang of zo. Dus we vind kunnen erbij blijven, blijven. Maar praten. ik zit je te plagen, ik vind het niet erg goed. Nee, nou ja, goed, je mag mij plagen hoor. Maar uh, we, lezen, <laughs> we lezen het verder ook in jouw uh, goede columns in Dank uh, je Dankjewel. En uh, hartelijk bedankt voor dit gesprek. En ik wens jou een enorm leuk, uh, gezellig weekend. Jij ook. Zonder drank en zonder drugs.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 didn't show that way It's So hard But nobody wants you, better I it Baby, let me plead my case. Yeah. Face card, no cash, no credit Yes, God, don't speak, you said it. But look at you, pop the culture, iconography Right in front of me look, look, look, look, look at you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 Want er zijn ook een hoop Duitsers met honden. He. Die komen niet vaak uh, naar Stamper met hun hond. Hoewel, misschien ook wel, he. ik weet niet. Uh, ja? du Duitsland is naar Rusland zeg maar, uh, het land met de meeste honden. Ja, klopt. ja, dat klopt. Daarvoor hebben wij ook het merk Trixie bij ons uh, uh -huh. in de zaak. Want uh, ja, de Duitse gasten die, uh, die kennen trixie. Trixie. Wie is dus Trixie? Trixie is het de leverancier, de hondenmerk in oh, Duitsland. Die manier. Oh, die is dus, daar bekend. Uh, als je nou ook naar die hamburger hier kijkt, in de hand van Trixie. Ja. Dus uh, wij zijn samen met Trixie hebben wij alle snacks uh, bij ons uh, te verkrijgen. Uh. Ja. Ja, 9 miljoen honden in Duitsland. Is wat. En Rusland, ja. uh, 16,4. Ik heb het allemaal opgezocht Oké. Okay. We hoor. hoorden niet tot mijn uh, standaard, uh, be, ja. uh, dat ik het allemaal weet. Maar, uh, nou ja, uh, de, de uh, kerkstad 27, waar uh, uh, zon en strand samenkomen, staat hier. Ja. Voor kwispelend plezier, waar vrolijke snuiten samenkomen met zonderige pootjes. Ja. <laughs> maak van elke dag een hondenfeest. Ja, dat is eigenlijk de bedoeling, hè. Om... Uh, ja, uh, die honden klopt. een beetje te verwinnen, zeg maar. Ja, zeker. En ja. Uh, nou ja, mensen kunnen zwinters natuurlijk met een hond op het strand hè, vanaf 1 oktober of zo, weet ik wel. Ja, klopt. Uh, dat is ook belangrijk, want uh, ja, er komen toch wel op mensen, toch ook uh, een paar uurtjes lekker wandelen op ja. het strand natuurlijk, met een, met een viervoeter.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 komen af en toe weer nieuwe collecties binnen. Dus die hebben we nu ook liggen. Okay. Um, maar er is bijvoorbeeld geen uh, zakken met brokken. Oh, dat niet. Of nee, geen hondenvoer of zo. Nee, nee, nee. Nee, uh, nee. nee echt alleen snacks. Het zijn um, echte gadgets die, ja. voor, de, voor, de, voor de honden. Precies. Wat voor honden heb je zelf trouwens? Ik zag ja. een heel klein hondje ergens. Uh. Ja, klopt. Dat zijn uh, de mascottes van uh, Donnie okay, ja. ja, helaas hey, uh, hebben we geen beelden van. Maar uh, een heel, ja, heel lief klein beestje. Want, maar, ja, ze staan genoeg op, uh, op Instagram. hoor. Dus oh, oké. Okay. Instagram, is te zien. Okay. Dan kun je natuurlijk Aha. kijken op Instagram. Nee, dit is Lucky, dat is een witte Malteser. Ja. Uh, dat is ook echt het logo. Aha. En dan heb ik hier nog een puppy van negen weken. Ja, wat leuk. Dat, dat is wat, Marley. Wat voor merk is dat? <laughs> het uh... dat mag geen merk zijn, hè? sorry. <laughs> het ras is zijn? een uh, Jake Russeltje. Uh, Jack Russeltje. Een oh, Jack Russeltje. Wat een lief beestje zeg heel jij. kleintje. Hij ah, kijkt ja. me aan met die grote oogjes. Ja, leuk hoor. Ja. Hey, wat gaan jullie doen met de opening uh, 1 november? Is er iets speciaals nog? Wij gaan om 12 uur open. Ja. Um, en dan zullen wij. Uh, natuurlijk onze gasten ontvangen. Ja. Uh, ja, nou ja goed. Wij hebben een aantal versieringen natuurlijk. Om mensen ja. te verwelkomen. Uh -huh. En wij hebben een hond rondlopen. Uh, door de Kerkstraat. Uh, in oh. het ja, oh, wat leuk En ja. uh, die zal de mensen uh, bij ons naar binnen halen. Ja, ja. Maar straks zijn er opeens uh, 40, 50 honden binnen. Is dat dan niet, wordt het een rij Hans. Kom, ja, dan, dan, we, dan, we ja, dan, dan wordt het een rij. Opzetten. Maar dan ook op, op geblaf <laughs> allemaal. Niet? Ja, ook dat. <laughs> maar dan kunnen we wel tegen nemen Dat gaat het goed komen ja, denk ik. Hoewel deze hondjes zijn lekker rustig. Ja, ja, nee, deze zijn lekker rustig. En, uh, nou, dit is een oudje. Hè? En Marley die was net al eventjes lekker no, aan het okay, spelen, maar ze ja. is rustig. Nou, helemaal top. He. Hartstikke leuk dat jullie even langs willen komen. En uh, ik wens jullie heel veel succes met, met de wereld. Met, met de... Het is spannend hè, om dat te beginnen, neem ik aan. Want je wil ook uh, zeg maar de wereld gaan veroveren. Ja. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, goed. Ja, dat is, Zo, zover is het nog niet, maar we nee. uh, beginnen in voor Dat is het aller, allerleukste. Hans, nog al even belangrijk. Het hondeneisje die gaan wij natuurlijk ook uh, uitgeven ja? in samenwerking met Sanremo. Hè? Ja, oh ja, ja. ja. Leuk, leuk, ja. uh, Anne van Sanremo is druk mee bezig. Leuk. En, uh, Bark en Brug, die gaan we op de markt brengen. Ja. Het hondeneisje uh, ja. wat we verkrijgen is bij nou, nou, ons top. in de shop. Hartstikke ja. leuk, ja, dat zijn leuke ja. dingen natuurlijk. Ja. Nou, nogmaals heel veel succes. Dankjewel. En uh, hou de kerkstraat uh, hoog, hè. dat ja, gaan we zeker doen. Heel bedankt doen. en een heel fijn weekend. En uh, veel succes Super. met de opening. Dank je wel. Dank je wel. Welkom allemaal. Woensdag. Ja. Ja. Ja. Nou, ik heb geen hond, maar misschien komt wel even. je weet het niet. Oké, hartstikke bedankt. En we gaan nog even met muziek eruit. A bulb beneath a sunny sky Lingering on dreamily In an evening of July Children three Nestle near eager eye Willing ear Please the simple till it year. Long has failed That sunny sky echoes fade, Memories die Autumn frosts slain July Don't wanna see you later